9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Den Haag vergaderen de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA over het Concept regeerakkoord. De partijen zien in de doorrekeningen van het CPB geen aanleiding om weer te gaan onderhandelen. Later vandaag brengen de onderhandelaars Rutte en Samsom verslag uit aan informateurs Kamp en Bos. De afgelopen tijd zijn al veel afspraken uitgelekt. Kabinet Rutte II zal geen kilometerheffing invoeren. Volgens Haagse bronnen is er tot 2020 geen noodzaak om dat te doen, want door investeringen in asfalt en een verwachte lage economische groei blijft de file-druk beperkt. Het actiecomité Red onze polders, begint de rechtszaak om de ontpoldering van de Wiegenpolder tegen te houden. Gisteravond werd bekend dat VVD en PVDA in het regeerakkoord hebben afgesproken om de Zeeuwse polder alsnog onder water te zetten. Het nieuwe kabinet wil daarmee een afspraak met Vlaanderen nakomen. Om de natuur te compenseren voor het uitbaggeren van de Westerschelde is afgesproken om de polder in Zeeuws-Vlaanderen onder water te laten lopen.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 Jongeren onder de 18 halen sneller hun theorie- en praktijkexamen. Volgens het ministerie van Infrastructuur slaagden van de 17-jarigen... het afgelopen jaar ruim 56 procent in één keer... tegen nog geen 50 van mensen van 18 jaar en ouder. Ook bij het theorie-examen doen de 17-jarigen het beter. Sinds vorig jaar november mogen jongeren van 17 rij-examen doen. Als ze slagen, mogen ze tot hun 18e onder begeleiding van een volwassene achter het stuur zitten.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. De meeste files van deze drukke spits die staan nog rond Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Bij Rotterdam valt het nu relatief mee. Er staat toch zo'n 250 kilometer file, alles bij elkaar. Op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, staat voor knopen Diemen 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Raasdorp 11 kilometer, een van de langste files. De A15 naar Europoort is weer vrij. Bij Rozenburg, waar daar bergingswerkzaamheden, staat dan wel 5 kilometer file. En de lange file op de A28 valt op. Van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 10 kilometer.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 Bekijk de online video op abnambro.nl/beleggingsupdate. ABN Amro, ABN de bank anno nu. Het NOS Radio Injournaal. Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Zo'n 38 kamerleden van de PvdA, 41 van de VVD... werken zich vanaf vanochtend zeven uur achter gesloten deuren met noeste arbeid door het concept heen. We gaan gauw naar Den Haag. In de fractiekamers zijn alle kamerleden binnen van VVD. Partij van de Arbeid tenminste. En ze lezen, lezen, lezen maar dat conceptakkoord. Voor de deur bij de Partij van de Arbeid, Wilco Boom. Zonder conceptakkoord. Want Wilco, het blijft geheim. Het blijft geheim. Zojuist kwam hier ook fractieleider Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid aan. Die dus in de Tweede Kamer blijft als de nieuwe regering aantreedt. En hij deed nog steeds erg geheimzinnig over de inhoud van het regeerakkoord. Maar hij wilde al wel vast kwijt dat hij erg tevreden is over het stuk dat hij samen met Mark Rutte heeft opgesteld. Nou ja, wat mij betreft wel. Ik ben trots op het bereikte resultaat. Maar we gaan het nu voorleggen aan de fractie en bespreken. En dat is altijd een heel belangrijk en spannend moment. Alle plussen en minnen van dit weekend die waren kennelijk niet zo belangrijk... dat u nog een keer moest onderhandelen. Het was goed zo. Nou, we hebben zondag elkaar gesproken, Mark Rutte en ik. En gezegd inderdaad, uh, dit moesten we maar doen. En nu gaan we het dus voorleggen aan de fractie. En dan weten we pas of het succesvol is. Meneer Samson, live hier bij uh, RTL. Um, bent u zenuwachtig? Denkt u dat de fractie ermee in gaat stemmen? Nou, het is een belangrijk moment. Ik, ik hoop dat de fractie ermee in gaat stemmen, maar daar gaat uiteindelijk de fractie over. Ik zal het akkoord verdedigen. Ik ben er trots op, wat we hebben bereikt. Ik denk dat we een goed resultaat hebben neergelegd voor Nederland in de komende jaren. Maar uiteindelijk gaat de fractie erover. En straks ook de fractie van de VVD. En dan zullen we kijken wat eruit komt. Meneer Samson, verwacht u dat de fractie nog veel wil wijzigen aan het akkoord? Ik verwacht een mooie discussie. Ja, Diederik Samsom, hij verwacht een mooie discussie. Hij kwam dus rond de klok van negen die naar die fractievergadering toe. Hij hoefde het stuk natuurlijk niet meer te lezen... want, alle, want hij is mede-auteur uh, van het stuk. Uh, in de uren eraan voorafgaand waren alle fractieleden uh, binnenkomen druppelen. Sommigen de slaap nog in de ogen. En uh, ja, die waren allemaal nog in het ongewisse over de inhoud. En uh, uh, behalve Martijn van Dam, want die had het als assistent van, van, Dam, of, uh, van, van Samsom ook al gelezen... zei hij, voordat hij de fractiekamer inging. Ik heb het al gelezen. Ik heb al gelezen. Ja. En wat staat erin? Ik ga naar boven. vind je het goed? Ja, natuurlijk. <lacht> maar wat gaat u ja. daar doen? <lacht> ja, en we gaan het zo direct bespreken. Zo. Denkt u dat het een pittige bespreking zal worden? Dat, uh, een goede bespreking, daar ga ik vanuit. Dankjewel. Mevrouw Eising, wat komt u hier doen? Ik kom uh, werken. Dat concept, regeerakkoord lezen, wat verwacht u ervan? Meneer Bo, het is uh, radiostilte. Nog steeds? Het is radiostilte. Heeft u wel iets gezien? Het is radiostilte, meneer Bo. Meneer Timmermans, goedemorgen. De nieuwe minister van buitenlandse zaken. Ik moet nog even, even en geduld en... hebben. We moeten nog even geduld hebben. En u ook? Ik ook, ja. <laughs> dat regeerakkoord wordt wat goed gekeurd? U hebt het natuurlijk al gelezen. We gaan er zo in de fractie uh, over praten. En wat... en wat verwacht u dat de fractie gaat zeggen? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat... Uh... Mag ik niet op vooruit lopen? Nee, misschien nog nieuwe onderhandelingen vanmiddag of gewoon een klap erop, klaar, groen licht. We zullen zien, ik weet niet wat de fractie gaat zeggen. Ik kom net binnen. Bent u tevreden over de inhoud? Ik kom net binnen. Wat, u u wat, hebt we het al gezien. Ik er meteen over praten. Maar u hebt het al gezien, want anders zouden we niet zo laat komen. Ik ga eerst met mijn fractie praten. Dan zal de fractievoorzitter namens ons het woord doen na afloop. Ja, en inmiddels zit dus die Partij van de Arbeid fractie bij elkaar, inclusief uh, Diederik Samson, de fractieleider. Het stuk hebben ze nu allemaal gelezen. Nu zijn ze aan het discussiëren. Ook over de punten die pijn doen voor de Partij van de Arbeid. Zoals een forse bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor de VVD. Ook die fractie zit bij elkaar. Daar hebben ze andere pijnpunten, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Maar daarover wilde bijvoorbeeld fractielid uh, Hand ten Broeken zich nog niet in de kaarten laten kijken. Ja, weet zo grappig is dat u het kennelijk allemaal al weet, of gezien, of zelfs gelezen hebt. En uh, dat, uh, dat geldt niet voor de leden van de VVD-fractie. Dus maar het is wel in de publiciteit geweest. Er is heel veel in de publiciteit, waar wij niet op hebben gereageerd. En dat was ik van plan om nu ook nog maar niet even niet te doen. Maar ik stel u voor om uh, nog even weer te wachten tot we er straks uitkomen. En dan uh, valt er misschien meer te zeggen. Dan spreken we elkaar weer. Even. Bedankt ervoor. Ja, dank u. Ja, en die fracties zijn dus nu aan het vergaderen. Uh, dat kan ertoe leiden dat uit één of allebei van die fracties... nog de eis of de wens komt om dat concept-regeerakkoord... toch nog op onderdelen aan te passen. Dan moeten de onderhandelaars en de informateurs... aan het begin van de middag opnieuw met elkaar om de tafel. Maar theoretisch kan dat zelfs nog weer de hele middag duren... en zou dat mm. nog echt vertraging kunnen opleveren. De verwachting is echter dat er uh, groen licht komt van die fracties... en dat we aan het begin van de middag de presentatie van het regeerakkoord krijgen... door Mark Rutte en Diederik Samsom. Nou, we horen van je Wilco Boom. In Den Haag blijven we er natuurlijk de hele dag bij. Je hoort al het nieuws het eerst op Radio 1. Samson zei het al, we moesten het maar doen. Ja, Paul de Waal van BoVAG. Goedemorgen. Goedemorgen. Moesten we het maar niet doen, hè? En de kilometerheffing, daar komt het zo'n beetje op neer. Uh, we hebben dat inmiddels begrepen. De kilometerheffing zal niet ingevoerd worden als het aan het kabinet de Rutte 2 ligt. En dat ligt het. Ja, ik hoor het ook. We hebben de, de tekst nog niet gezien. Dus we moeten maar eens kijken hoe het precies omschreven staat. Maar en, nou, ik begrijp ze uh, in ieder geval in deze kabinetsperiode nog niet aan. Nee. nee, wat vindt u van de argumenten die worden aangevoerd? Wij hebben begrepen dat aangevoerd wordt de lage economische groei. Daardoor blijft de filedruk beperkt. En er is al enorm geasfalteerd. Dat maakt ook dat de filedruk afneemt op dit moment. Dat lijken mij, uh, nou, redelijke argumenten. Ja. ja, nou het gaat inderdaad goed met de, met, de, met de files, dat is waar. We hebben ook altijd gezegd, je moet een aantal dingen doen om de files te bestrijden. En één is uh, knelpunten oplossen, nou daar, daar is uh, stevig aan gewerkt de afgelopen tijd. En je kan ook kijken naar een manier om, um, om anders te gaan betalen uh, wat betreft autobelastingen. Auto en dat vinden we nog steeds een goed plan. En het is jammer dat dat nu voor, uh, voor de komende kabinetsperiode is, uh, is afgeserveerd. Want wij blijven dat een goed plan vinden, onder strikte voorwaarden overigens. Ja, ik het u nu al voor de tweede keer zeggen, dit kabinet niet, meneer. De Waal, maar dit ziet u als iets onvermijdelijks voor de toekomst? Ja, dat denken wij wel. Um, om een aantal redenen. Ten eerste is het, is het gewoon eerlijker. Het is eerlijker dat je betaalt naar gebruik... dan dat je betaalt voor het aanschaffen en het bezitten van een auto. Uh, als je betaalt naar gebruik, dan betaal je per kilometer. Uh, het, uh, het wordt wel kilometerheffing genoemd. Dat, dat moeten we vooral niet doen. Want het, wat ons betreft is het niet een heffing bovenop de belasting. In die nee, het is, is in de plaats betaald. van. Hè? Het is in de plaats van. Het is anders betalen. Dat is heel belangrijk om te weten. En dan schaffen we dus de BPM en de MRB af... Dat is de wegenbelasting. Ja. BPM is in Europa ook een, een heel lelijk eentje. Wat, wat bijna geen ander land heeft had. dat. Daar moeten we op enig moment vanaf. Dat is een belangrijke reden. En daarnaast is het dus eerlijker. En je kan er heel handig mee sturen. Bijvoorbeeld om het wagenpark snel schoner te maken. En, en omdat mensen bewuster met hun kilometers omgaan zal je uiteindelijk ook in de drukte wat kunnen regelen. Ja. Nou, deze hervorming heeft het niet gehaald, is uitgereld tegen anderen. De A vond dit belangrijk, maar niet belangrijk genoeg kennelijk. Ziet u, ziet u dingen in wat tot nu toe bekend is geworden waar u wel blij van wordt? Nou, wat ons betreft is het niet van de baan, hoor. Je zou best bijvoorbeeld... Nee, maar opklopen... voor, dit, voor deze periode wel, nou, zo begrijpen Je, je kan bijvoorbeeld wel uh, met wat doelgroepen gaan experimenteren... zodat als dadelijk de economie aantrekt en het weer drukker wordt... dat je er klaar voor bent. Hè? Dat je mm -hmm. bijvoorbeeld met, met een hele uh, specifieke doelgroep... het experiment aangegaan hebt. Uh, ja, alleen op... begrijpen wij, oh. of tenminste krijgen wij toch de indruk... dat, dat uh, de minister die op dit dossier gaat zitten, mevrouw Schultz, die daar niet zoveel zin in heeft. Dat ze uh, ja, het te fijn vindt dat er 130 gereden kan worden... en dat er geasfalteerd is... En, daar willen ze het bij laten. Heeft u die indruk ook? Nou, er zijn genoeg uh, uh, bewegingen in Den Haag die, die daar wel uh, oor naar hebben. En de minister gaat er niet alleen over. Dus wij, uh, wij zullen blijven roepen dat we het verstandig vinden om, uh, om onderzoek te doen en, en te experimenteren. En, en wellicht vinden we daar oor voor. En daar zullen we in ieder geval ons best voor doen. Maar heeft u aanleiding om te denken dat er inderdaad voor doelgroepen wat geëxperimenteerd gaat worden dan? In het verleden want, zijn die wel aangekondigd. Uh, en, uh, want de spitsheffing is er natuurlijk ook niet meer. De spitsheffing, nou ja, kijk, als je hem invoert, dan kan je uiteindelijk ook wel naar een manier dat je, hè, als het erg druk is of, uh, of uh, op bepaalde tijdstippen, kan je de kilometerprijs wat hoger doen. Maar dat kan ook fase 2 zijn. Uh, je, kan, uh, je kan bijvoorbeeld eens naar leaserijders kijken of naar bestelautorijders kijken. Je kan naar de bijtelling kijken. Er zijn allerlei manieren om met delen van de systematiek te gaan experimenteren. En dat lijkt ons wel verstandig. Is dat dan technisch al wel realiseerbaar? De techniek gaat echt ontzettend hard. En uh, je ziet ook dat de uh, affabriek, hè, dus al, al bij de bouw van auto's steeds meer dat soort elektronica ingebouwd wordt. Waarbij je dan kan aansluiten als overheid. Dus dat gaat wel hard, hoor. Wat gaat u nu doen? Wat wordt uw strategie om dit kabinet te bestoken? De stoken, wel heel ja, heel gaat Dat lobbyen, vanaf lobbyen? Ja, dat, dat, zeker. Wij, wij praten met, met, met politici en ambtenaren en dat blijven we natuurlijk doen. En, mm. uh, nou, wat, wat wij belangrijk vinden is dat er niet bezuinigd wordt op, um, op wegenaanleg. Daar heb ik nog niks van gelezen wat daar nu de plannen van zijn. Maar het is belangrijk, we hebben gezien dat het werkt en je moet knelpunten oplossen. Dat is, dat is echt heel belangrijk. Daarnaast willen we echt wel ook meekijken naar uh, systemen, uh, hoe je beter kan benutten. Dus hoe, hoe kan je slimmer zorgen dat de beschikbare capaciteit gebruikt wordt, bijvoorbeeld verspreid over de dag. En uh, nou, daarnaast zullen we zeker ook uh, kijken waar we um, um, medestanders kunnen vinden voor, uh, voor die experimenten met een kilometerprijs. En uh, u weet misschien nog in de, de plannen van Eurlings destijds, dat was een hele brede maatschappelijke coalitie was eigenlijk voor. Mm -hmm. Nou, die coalitie uh, die komt nog steeds wel bij elkaar. En daar zullen we eens kijken of we toch wat momentum kunnen creëren. Dus het om het draagvlak te is ja. ja, zeker. Ja. Paul de wel van Bovach, dank voor uw snelle reactie. Alsjeblieft. Ja. Je hoort zo dadelijk hoe je criminaliteit kunt voorkomen en er ook nog geld mee kunt verdienen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Daar zijn nog wel wat knelpunten op te lossen. Nou zeg, wat was het? Een drukke ochtendspits. Regen, ochtendspits, geen goede combinatie. Bij Rotterdam valt het relatief mee nu. Maar bij Amsterdam, Utrecht en Eindhoven is het nog volop aanschuiven. Bovendien is er een ongeluk gebeurd op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Voorknopen diemen, drie kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En een van de langste files staat op de A28, Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dé prijs op het gebied van criminaliteitspreventie. En hij wordt vanmiddag voor de 26e keer uitgereikt. Het gaat om de Heijn Roedhoff-prijs. Eerdere winnaars van die prijs van 20.000 euro... zijn onder meer stadsmariniers in Rotterdam... en Marokkaanse buurtvaders in Amsterdam. Verslag heeft Martijn Bink bezocht vanochtend twee van de vijf genomineerden. De molenwijk in Amsterdam-Noord lijkt een beetje op de Bijlmer. Hoge flats, veel beton, verlaten parkeergarages en lange groenstroken. Het voelt een beetje onheimelijk om hier zo op dit stille tijdstip alleen rond te lopen. Maar gelukkig voor de bewoners hebben ze, als er onraad is, het SMS-alert. Nou, dus eigenlijk is het heel simpel. Uh, uh, je, ja, als je wat ziet gebeuren, bijvoorbeeld een uh, brommering gestolen wordt... Dan je eerst natuurlijk 1-2 hebt natuurlijk, dat is logisch. En dan doe je een sms-alert. Dan zeg nou, er wordt een broemen gestolen door een uh, man met een rode pet en een blauwe broek, weet ik veel. sms sms door. 90 mensen in de hele wijk en uh, instanties krijgen die sms binnen. Uh, iedereen gaat een beetje op zijn balkonnetje kijken. En als je nou voorbij ziet, lopen ze even, nou, loop loopt nu bij de petmolen of bij de bergmolen of waar dan ook. De politie krijgt het ook, dus als hij komt aanrijden, weet je eigenlijk precies ongeveer waar zeg maar, uh, nou ja, de broemen die verrijdt of loopt. Henk Veen en Freda Verburg, de initiatiefnemers van dit project. Is dit nou de moderne versie van de aloude burgerwacht? Nee, ja, nou, in ieder geval keer uh, beter. Wij zijn absoluut geen burgerwacht. En, want een burgerwacht, uh, kijk, een burgerwacht ben je niet anoniem. Ja, mensen kunnen je opzoeken, zo van... Ja, ze is bij de burgerwacht, je hebt mijn broertje opgepakt, of wie dan ook. En dit is gewoon heel totaal anoniem. We gebruiken ook geen geweld, helemaal niks. We pakken even een sms'je erbij. Ja. Misschien even een samenvatting, wat staat er? Uh, er staat hier, sms-alert, zoekt drie mannen die een overval hebben gepleegd op een geldauto. Tijdstip, een locatie erbij... Uh, de drie overvallers die gezocht worden zijn zwart. Uh, Gerard zwart, buurtregisseur. Noord-Afrikaans accent. Is dit nou niet gewoon het werk van de politie dat deze mensen aan het doen zijn? Maar nee, dat vind ik niet. Het is, uh, uh, je hebt 16,5 miljoen inwoners van Nederland dan. En je hebt een, een, een paar honderdduizend overheidsambtenaren. En ik vind dat is niet de taak alleen van de politie om de uh, samenleving veilig te maken, maar van ons allemaal. Astrid Hermani, dus. U bent een van de deelnemers in het project. Correct. Waarom doet u mee? Omdat ik uh, ooit zelf slachtoffer ben geweest van een woningoverval bij mij thuis. Maar u moet toch gewoon de politie bellen als u wordt overvallen? Ja, daar gaat het niet om. Dat is ook zo. Maar buiten de politie om zijn ook de, be de bewoners van de wijk meteen actief. Die gaan kijken of ze misschien dat boeventuig in de omgeving zien lopen. Zo'n 15 kilometer verderop in het politiebureau van Diemen... ontmoet ik Annelies van Voornveld in politieuniform... en de coördinator van een ander genomineerd project... de voorlichtingsestafette Senioren. Nou Jaarlijks worden er uh, in ons land uh, honderden senioren uh, in hun eigen huis opgelicht. Dat betekent dat er iemand met een smoes, vaak heel listig... het vertrouwen van mensen probeert, vooral oudere mensen probeert te winnen... en zo zich binnen te praten. Ik leer mijn medesenioren dat ze dus waakzaam zijn over hun eigen huis. Mevrouw Leni Tigelaar is vrijwilliger bij de politie... en een van de actrices in het project... Wij geven de voorlichting. Ik noem het even een voorlichting. We doen het eerst in het negatieve. Dan ben ik het slachtoffer. Ik zeg overal, ja op. Komt u maar binnen, wilt u mijn pincode. Een rollenspel. Een rollenspel. Je moet er rekening mee houden dat de mensen niet meer te vertrouwen zijn. Even terug naar de molenwijk in Amsterdam-Noord. Stel nou dat jullie die prijs winnen van 20.000 euro. Wat gaan jullie daar dan mee doen? Dan gaan we lekker naar de Bahama's toe. Dus ja, geen idee. Uh, we gaan gewoon kijken. Het gaat terug in het project? Het gaat, sowieso gaat het terug in het project, ja. En op het politiebureau in Diemen? Daar willen we proberen om uh, niet alleen het in onze regio te houden... maar het verder neer te zetten in de rest van Nederland. Om ook daar senioren alert te maken en weerbaar. Het wordt goed besteed? Uiteraard. Om drie uur vanmiddag horen ze van de staatssecretaris Steven... of ze de hein -prijs hebben gewonnen. Tien voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Syrië zou tijdens het offerfeest een staakt het vuren van kracht zijn. Maar daar was maar weinig van te merken. Elke dag werd er gevochten. Verslaggever Hans-Jaap Melissen bezocht de frontlinie in Aleppo. En hij merkte dat er ondanks dat bestand gevechtsvliegtuigen werden ingezet. En ook dat sluipschutters maar door bleven schieten. Je ziet in deze buurt ook weer mensen spullen ophalen thuis. Mensen komen van buiten de stad en die halen ja, huisraad op, dekens...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 En een hoptroep. Hans, my name is Yahya. Okay. So, you... how is the situation here at the front line? It's very bad and very dangerous and very, uh, very I can't uh, say. It is moeilijk hier aan de frontlinie. How, how far is Assad from here? The forces? Ah, nog 400 meter. 400 meter, hè? 100 meter. 100 meter hier vandaan. Gaan uh, uh, Soms wat minder achter dit.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 Maar daar zijn we helemaal niet bang voor. We zijn alleen maar bang voor God. We hebben alleen maar ontzag voor God. Er komt wel muziek, religieuze muziek uit een luidspreker. Ze hebben wat stroom geregeld voor zichzelf. De strijders hebben zelf een muurtje gemaakt met zandzakken... stenen vanuit de kapotte huizen naar hier gebracht. Naar de hoek van de straat, Het machinegeweer staat erop...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 Hans-Jaap Melissen maakte dit verslag in Aleppo. Er moeten nog even naar die ene wedstrijd. De dag van de klassieker was het gisteren. Feyenoord-Ajax. Het spektakelstuk in de Kuip eindigde uiteindelijk onbeslist. Het werd 2-2. Eerder hoorde je al bij ons in de uitzending... Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, nu naar de tegenpartij. Pas tegenleg in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Als je met tien man in de Kuip met 2-2 van het veld stapt... moet je dan tevreden zijn of ben je dan...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 De microfoons worden gericht, de lenzen scherp gesteld, Mark-Robin Visser. Ja, ze zitten hier in kleermakers... Ze zitten, moet je mij horen. Mijn collega's, de collega-verslaggevers van de andere media... zitten hier in kleermakers Zit, uh, bij de Tweede Kamerfractie ben ik nu uh, op de gang... met laptops en microfoons en zo te werken. Wilco Boom staat er ook tussen, die hoorden we eerder al uh, op zender. En daartussendoor scharrelt ook Robin Utrecht, fotograaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij, uh, wij kennen u uh, van de vele prijzen die u gewonnen heeft, maar onder andere ook helaas van die foto van uh, Rutte met het flesje en Roemer met het rietje. Die heeft u toch gemaakt? Ja, nou helaas, uh, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, Vindt was... u dat vervelend? Nee, nee, nee vind ik helemaal niet vervelend. Maar ik was zelf wel blij met die foto, ja. dus zo helaas vind ik het niet. Nee, nee maar helaas voor Roemer geloof ik, hè? want dat, dat ene beeld van uh, Roemer die aan dat rietje zuigt, dat, uh, dat zal hij niet leuk gevonden hebben. Ik heb hem er zelf niet over gesproken, nee. Maar toen ik die foto's zo terugzag, denk ik inderdaad... dat hij dat zelf niet uh, een briljant moment vond, nee. Ja, u bent hier namens het ANP, maar u, u bent hier niet dagelijks. Want u, fotografeert, uh, u bent algemeen fotograaf, zoals ik een beetje algemeen verslaggever ben. Ja. Maar als er dan bijzondere dingen gebeuren, dan, uh, dan, dan mogen wij naar Den Haag, hè? Ja, nee, uh, gelukkig wel, inderdaad. Ja. Kijk, als het ergens om gaat, dan wil ik er graag wel bij zijn. Ja. En, uh, maar ik moet, als ik het elke dag hier zou moeten staan... dan zou het, het wereldje wel heel klein worden voor mij, vind ik. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om de ene, keer de ene dag dit te maken en de andere dag dat. En, uh, weet je waar het om gaat, ja. ja. waar het om gaat. Wat heeft u nou vanochtend al geschoten? Um, ik was hier om acht uur en ik hoopte iets van het begin van de fractievergadering te kunnen opvangen. Maar er staat een hele grote brede man voor de deur, dus ja. daar kon je niks van zien. Maar uh, we hebben net wel Samson kunnen maken die aankwam en Martijn van Dam. En, uh, ja. Ja. De partijvoorzitter... Daarvoor zitten, ja, dat was net het allerlaatste, ja, een minuut ja. geleden... die je uh, even koffie kan halen voordat hij de kamer betreft. Uh, ja. Dan maak je een foto van, uh, van Spekman... die een, een kopje koffie uit de automaat uh, trekt. Ik heb hem net gezien. Ja. De, uh, ga, denk je dat, dat, dat die plaat het gaat halen? Um, nou, misschien uh, voor de uh, middagkranten wel, ja. dat zou kunnen. Ja. Op zich was het wel grappig dat hij. Wa want hij was de enige die uh, als eerst naar het koffieapparaat loopt met wat journalisten eromheen. En uh, eigenlijk niks zegt, want hij mag niks zeggen. Ja. Maar uh, dan wel even een kopje koffie haalt. Dat vind ik wel grappig. Iets anders dan Samson die alleen maar de pers ervoor staat en daarboven loopt eigenlijk. Ja. Ja, dus dat geeft Spekman een wat menselijkere uitstraling misschien. Uh, dat ook, maar ook net even iets anders dan normaal. Ja. Dat, dat iemand weer de pester wordt, staat of naar boven loopt of zoiets. Dus daarom was het wel een grappig moment, ja. Luisteraars, wij zijn op zoek naar net even iets anders dan normaal. Ik bedoel, dat herken ik heel goed wat u daar zegt. Ik hoor trouwens dat wij, we staan niet op de goede verdieping. Hè? Daar kunnen we helemaal niet komen. Uh, nee, het is één verdieping hoger, is het, ja. de fractiekamer. Ja. En die is echt zwaar gebarricadeerd door geuniformeerde gorilla's? Nou, er zit één, uh, nou, gorilla wil ik die meneer niet noemen, maar er staat inderdaad één. Een stevige meneer. Uh, er staat een stevige meneer, zit daar voor de deur te wachten en uh, daar mag je ook niet komen. Nee. Dat gaan wij niet redden. Nee, nee, nee, nee. Nee, dus dan moet je wachten. Wachten, dat is ook in uw vak natuurlijk toch een belangrijke factor? Ja, uh, 90 procent vaak is ja. wachten. Ja. En dan maar hopen dat er nog wel iets gebeurt. Ja, dan dat hoop je dan maar. Raar. Dan is het ja. nog het wachten wel waard. Maar ik heb ook dagen dat je gewoon heel lang loopt te wachten... en dan gebeurt er eigenlijk bijna niks. Eigenlijk de afgelopen weken dat Rutte en Samson alleen maar heen en weer lopen. En dan ben je soms uren nog aan het wachten tot s'avonds avonds laat in de, in, in de kou. En dan zeggen ze niks en is, ja, ze komen even naar buiten. omdat dat, dat hebben ze afgesproken, maar qua beeld is het niet echt heel spannend. En dan gaan ze weer naar binnen en dat, dat was het. Dat, dat raar vak, hè? Ja, heel raar. Ja. Ja. Maar wat... Denkt u ook dat de radio stilte vandaag uh, afgelopen is? Het zou zomaar kunnen. Daar hebben we wel behoefte aan, hè? Het zou wel leuk zijn dat er vandaag wat anders gaat gebeuren. Maar, ja. maar er gebeurt eindelijk ook alweer wat anders, gelukkig. Yes. Dus, uh... Er gebeurt alweer iets anders in Den Haag. Dat is goed nieuws. Robin, Utrecht, veel succes. Dankjewel. Gaan je foto's uh, zien. En ik zou zeggen uh, terug naar Hilversum. Groeten uit de Hofstad. Maar Robin Visser in Den Haag en het was alles behalve stil vanochtend bij ons op de radio. Zo is dat. Ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren, want u hoort al het laatste nieuws: het eerst hier op Radio 1. Bijvoorbeeld bij Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Dag Lara. Goedemorgen. Wat hebben ze in de komen? Ja, ook wij schakelen met Den Haag, waar natuurlijk uh, al die fracties nu bij één zijn. Uh, jullie collega Wilco Boom heeft, uh, de voorzitter van de partij van de arbeid die het linkse profiel natuurlijk moet gaan bewaken van uh, dit kabinet. Zometeen voor de microfoon Hans Peckman. Verder praat ik door met Kees Boonman over uh, de uh, plannen die nu voorliggen, de poppetjes... en uh, vooral ook wat voor een kabinet dit gaat worden. Mm -hmm. uh, en hoe dat uh, afsteekt tegen eerdere kabinetten waar de Partij van de Arbeid met name in zat. Uh, en de nationale ombudsman uh, is ook de gast. Hij waarschuwt het nieuwe kabinet voor al te veel daad drang, dadendrang, maakt niet te veel nieuwe wetten... want die kan je toch niet allemaal uitvoeren en invoeren. Maar ja, tegelijkertijd is het zo, als je niet meteen aan de slag gaat... heb je aan het einde van de rit na vier of vijf jaar geen resultaten. Hoe moeten we dat zien? Ga ik hem zo vragen. Eerst nu het nieuws van half tien, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, de fracties dus van VVD en PvdA zijn vroeg in vergadering om dat concept regeerakkoord te bespreken. Diederik Samsom wilde bij het naar binnen gaan nog steeds niet inhoudelijk ingaan op de plannen. Wel zei Samsom dat hij trots is op het behaalde resultaat. En het actiecomité Red onze polders begint een rechtszaak om de Wiegenpolder droog te houden. Gisteravond werd bekend dat VVD en PvdA in het regeerakkoord hebben afgesproken om de Zeeuwse polder alsnog onder water te zetten. Jongeren onder de 18 halen sneller hun theorie- en praktijk-rij-examen. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur. Ruim 10 jongeren van 17 zijn het afgelopen jaar al voor hun rijbewijs geslaagd. 56% slaagde in één keer. Bij mensen van 18 jaar en ouder ligt het slagingspercentage net iets onder de 50%. En een grote fusie in de uitgeverijwereld. De random house uitgeverij van Europa's grootste mediaconcern Bertelsman. Fuseert met Penguin, boekendivisie van de Britse uitgeverij Pearson. Daarmee ontstaat een van de grootste uitgeverijen ter wereld. En Bertelsman topman Raben zegt dat de uitgeverijen door die fusie beter zijn voorbereid op de toekomst. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws anw ah, verkeersinformatie De files van de hele drukke ochtendspits die lossen nu vrij snel op. De meeste files staan nu nog rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Knopen Diemen, 4 kilometer, is daar een vrachtwagen met glas geschaard. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A10 en op de A9 de weg. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat nog een lange dagelijkse file... tussen Knoopend Beverwijk en Knoopend Raasdorp. 9 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Fracties van de VVD en de Partij van de Arbeid... buigen zich op dit moment over het concept Concept-regeerakkoord. De Nationale Ombudsman vreest te veel dadendrang van het nieuwe kabinet. Hoge beroepszaken kunnen veel sneller worden afgehandeld... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Bergen. Waar vandaag de werkzaamheden voor de gasopslag onder het Bergenmeer echt gaan beginnen. Gade geslagen door knarsende tanden inwoners die vrezen voor hun veiligheid. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op. Goedemorgen Eerst naar Den Haag, want in de groene gangen van de Partij van de Arbeid... en met name daar op zolder, denk ik, is de fractie van de Partij van de Arbeid... bijeen om het, kandidaat, uh, het, het, het concept moet ik zeggen te bestuderen, net als de VVD. In die gangen is Wilco Boom, NOS-collega. Goedemorgen, Wilco. Goedemorgen, Sven. En jij hebt zojuist uh, iemand voor de microfoon gehad... op wie de ogen toch ook wel een beetje zijn gericht. Ja, dat, ze... is, dat is de uh, voorzitter, de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid... de man die het linkse profiel moet bewaken, als ik het goed heb begrepen. Ja, maar dat gaat hij natuurlijk ook wel een beetje samen met Diederik Samsom doen... want die blijft in de Tweede Kamer. Maar in Geval. Hans Peckman die kwam hier inderdaad uh, de PvdA-burelen binnen... om die fractievergadering over dat concept-regeerakkoord te gaan bijwonen. En, uh, hij liep eerst naar de koffieautomaat... dus hadde ik een tal van collega's gelegenheid om hem even lastig te vallen. En, uh, ja, het belangrijkste wat hij eigenlijk zei was... dat er hoogstwaarschijnlijk zaterdag, aanstaande zaterdag, 3 november... het uh, partijcongres is dat dat concept-regeerakkoord... en ook de ministers van de Partij van de Arbeid... moet gaan goed of gaan afkeuren. Luister maar. Ja, hoogstwaarschijnlijk is zaterdag congres. Vanavond hebben we bestuursvergaderingen besluiten of het definitief uh, aanstaande zaterdag is. Dus ga is vanuit... eigenlijk iets te snel, maar dat kan wel omdat het, ook, het kabinet er snel moet komen. Mm, nou, ik weet niet of het te snel is. Dat kan wel. Officieel moet u toch zeven dagen wachten, geloof ik. Maar dat hoeft in dit geval niet. Nee, dat hoeft niet per se. Dus uh, als we maar wel debat voeren in de partijen, dat ga ik volop doen. Nog verrast door de snelheid. Nou, het is wel buitengewoon snel gegaan, maar dat moest ook. Hè? Dus dat was ook wel vanaf het begin de inzet dat je niet in deze situatie in het land... waar we zo in crisis zitten, dat we heel lang kunnen wachten. Nee, maar vooraf uh, is toch stevig op afgegeven in aanloop naar de verkiezingen. Um, wanneer is bij u dan meteen die knop omgegaan en gedacht... het moet samen met de VVD? Nou ja, simpelweg, ik kan tellen. En volgens mij heb jij dat ook geleerd op de basisschool. Dus als je tot 150 kan tellen... dan weet je dat de hoeveelheid opties nou niet heel groot zijn. Bent u tevreden? Daar zeg ik ook niks over, sorry. Maar dat kunt u nu toch wel zeggen? Nee, zeg, nee want ik hou me gewoon aan afspraken die ik heb gemaakt met de mensen... dat is dat we radio stilten houden. Zijn die afspraken niet een beetje erg jaren 50, een beetje erg regentesk... zo lang stilte over de vorming van de regering? Volgens sommige mensen het woord radio wel, maar voor mij nog niet... want ik luister heel veel van naar Radio 1. Ja, en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee... dat Hans Spekman nog steeds naar Radio 1 luistert. <laughs> uh, maar hij houdt zich uh, in elk geval aan die radiostilte... tot ja. het einde van die fractievergadering. Ja, en dat zou om een uur of één kunnen zijn. En dan weten we dus of de Partij van de fractie in de Tweede Kamer instemt met dat concept regeerakkoord. Of dat er toch nog weer op onderdelen iets aan versleuteld moet worden. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor de VVD... die elders in het Kamergebouw bijeen is. En ook daar moet de fractie uh, dat regeerakkoord vanochtend gaan goedkeuren... of nog met wensen komen voor aanpassingen. Ja, Wilko, ik kan me herinneren dat de jaren dat het congres van de Partij van de, de Arbeid nog oud, wel eens... He? Ja, zo oud ben ik. Net als, jou, net als jij trouwens, toch? <laughs> uh, dat uh, het partijcongres van de Partij van de Arbeid nog wel eens dwars lag... ook bij een conceptregeerakkoord. Uh, bijvoorbeeld uh, over de F-16. Nu speelt de JSF. Congressen kopen geen vliegtuigen, zei de toenmalige minister van Defensie toen. Uh, Vredeling... Hoe, vaak, hoe groot is de kans dat het uh, congres nog goed in het eten gaat gooien zaterdag? Nou, je geheugen is in elk geval behoorlijk goed. In 1977 was er een afgevaardigde op de partijraad... want zo heette dat toen nog, Piet Rekman. Die kwam met de motie die ertoe leidde... dat dat tweede kabinet Den Uyl, er nooit gekomen is. Ja? Uh, maar uh, deze keer ziet het er toch allemaal heel anders uit. Want uh, ja, Samson is natuurlijk door de leden met een enorm mandaat... meer dan 50 tot lijsttrekker gekozen. Vervolgens heeft hij de partij aan een... Eklatante verkiezingsoverwinning geholpen in september. Dus de verwachting is eigenlijk dat er hier en daar wel wat gemort zal worden. Bijvoorbeeld over bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Uh, en ook over andere zaken. Maar dat uiteindelijk dat congres toch het licht op groen gaat zetten voor dat kabinet. En als dat dus inderdaad uh, zaterdag al gaat gebeuren, zoals Pekman verwacht... Um, ja, dan kan volgende week uh, het tweede kabinet Rutte op, de trappen van het, of op het bordes staan. Wilke Boom vanuit Den Haag, dankjewel. Als er meer nieuws is, hoor ik het graag van je. Door nu naar Kees Boonman, die is politiek commentator bij vandaag en uh, Breed, de presentator daar. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Sven. Nou, in een noodtempo een formatierond uh, met twee uh, politieke tegenpolen, zal ik maar zeggen. De Partij van de Arbeid en de VVD. Belangrijke vraag is, hoe uitgebreid en gedetailleerd is dit regeerakkoord... of is het een regeerakkoord op hoofdlijnen? Wat denk jij? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Er zijn twee dingen over te zeggen. Het eerste is natuurlijk dat wij nog steeds wachten... op de echte zware bezuinigingsmaatregelen. We hebben zo her en der werd wel, wel wat nieuws... uit dat regeerakkoord bij elkaar gesprokkeld. En dat heb je ook de afgelopen dagen kunnen horen en lezen. Maar eh, ja, dan kom je toch niet tot eh, zo'n bedrag... van 14 tot 15 miljard aan bezuinigingen. Dus er moet of op sociale zaken, de uitkeringen, de WW... Eh, in de zorg moet flink gehakt worden... En uh, daar is natuurlijk het wachten op. En ik denk dat daar bij sommigen, zeker in pvda kring, wel vrees op, uh, op is. Het tweede is natuurlijk, wat je vroeg... hoe uh, gedetailleerd is het allemaal opgeschreven in dat regeerakkoord. Ik ja. denk zelf, maar het is echt een beetje in de glazen bol kijken... dat het niet allemaal tot achter de komma is ingevuld. Wel sommige bedragen, maar niet wat men precies wil gaan doen. Die beleidsmaatregelen om zo een beetje ruimte... aan de Tweede Kamer te bieden, een breder draagvlak... Um, een breder aantal stemmen binnen te halen... om zo ook de barrière in de Eerste Kamer... waar dit kabinet geen meerderheid heeft, enigszins uh, te voorkomen. Dus wat meer ruimte te bieden aan het parlement... waarmee dus nog niet alles wat straks op papier staat vast ligt. En de vraag is of dat dan geen potentieel risico is. Want het laatste kabinet Balkenende, waar uh, Wouter Bos namens de Partij van de Arbeid in zat kende ook een regeringsakkoord dat niet helemaal was dichtgetimmerd. En dat leidde dus, gaandeweg de rit, met name op het uh, Irak-dossier... tot uh, grote problemen. En ook op het persoonlijke vlak tussen die twee. Nou ja, dat is natuurlijk het, uh, het interessante. Dat vereist enige stuurmanskunst. En dat vereist goede afspraken in ieder geval... tussen de regeringspartijen onderling. Maar het is misschien ook wel moderne politiek in die zin gezegd... dat je uh, belangrijke, zware en moeilijke maatregelen... en harde keuzes niet in je eentje zomaar heel dominant kan... Opleggen, maar dat je daarvoor brede en bredere steun dan nu alleen die twee regeringspartijen uh, bij elkaar opgeteld hebben. Uh, dat je bredere steun wil verwerven, omdat het uh, allemaal niet niks is. Maar ja goed, het vereist inderdaad flexibiliteit, ja. Ja, goed. En tegelijkertijd moeten beide partijen het pijn leiden. Dat is altijd zo bij de totstandkoming van een nieuw kabinet. Ontwikkelingshulp aan de ene kant waar het mes in zou gaan. Tenminste volgens de berichten. En dan ja, aan de andere kant de woningmarkt... waar de VVD toch tamelijk stellig heeft geroepen... Eh, voor huizenbezitters te gaan staan... waar nu toch iets aan de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren. Ja, de, de, de pijn wat betreft dat laatste punt... die uh, beperking van die aftrek van die hypotheekrente... die is vorige week al uh, uitvoerig in de... In de, in de pers geweest. En dat is natuurlijk ook niet voor niks uitgelekt. Enerzijds om mensen er vast aan te laten wennen... en stoom af te blazen... Uh, tot aan in het weekend... zodat het nu eigenlijk niet meer tegen kan vallen. Maar het moet wel worden vastgesteld... er is wel een icoon van de VVD omver getrokken. Ja. Dus... Uh, ontegenzeggelijk zal er ook uh, op een, een of andere manier door de VVD... ook publicitair geëist worden om dat icoon, een icoon van de Partij van de Arbeid... ook in de beeldvorming neer te zetten als dat hebben jullie ingeleverd. Dat is niet alleen ontwikkelingssamenwerking, denk ik. Wat nog meer? Ik eh, verwacht ook op het gebied van sociale zaken, ontslagrecht, eh, uitkeringen, eh, verwacht ik, en de zorg niet te vergeten, een aantal maatregelen die eh, de Partij van de Arbeid eh, zich een half jaar geleden nog niet durfde voor te stellen, uh, dat kan bijna niet anders. En natuurlijk niet te vergeten, de JSF, hè? Ja. Frans Timmermans... minister van Buitenlandse Zaken, uh, wordt hij na alle waarschijnlijkheid... van 99,9 procent, ja. die was vroeger ooit heel erg tegen. Ja. En die JSF komt er gewoon. Die komt er gewoon, want het kost veel te veel geld... om het ding niet in te voeren. Dat is wel duidelijk naar alle rekenkamerrapporten ja, ook. komen er wat minder, maar goed. Ja, ik grof 36 hè, nu. Um, ja... Nou ja, ik vind zelf op zich al één uh, heel behoorlijk qua prijs. Maar uh, inderdaad, het worden <laughs> er minder dan veel, maar ze komen er wel. Goed. Uh, bezuiniging op sociale zaken, zei je. Uh, daar uh, zit dan een linkse minister, althans een van de Partij van de Arbeid... en niet de minste, de Golden Wonderboy van de Partij van de Arbeid... Lodewijk Asscher, die het kabinet ook elan moet geven samen met Rutte. En die is dan tevens vicepremier. Dat lijkt me dan een lastige opgave. Nou ja, het is, uh, het is het boegbeeld of het wordt het boegbeeld van de, van de Partij van de Arbeid. Het wordt het nieuwe gezicht. Ik denk ook als hij uh, geen fouten maakt en uh, blijft doen wat hij deed uh, qua imago... dan uh, wordt hij uh, echt de nieuwe grote man van de Partij van de Arbeid. Het kabinet gaat ook zo heten. Hè? Het kabinet Rutte-Ascher. En niet het kabinet rutte Samson, Nee, het kabinet Rutte-Ascher. Ja, dit is een, een moeilijke positie. Hij zal harde maatregelen. En echt, ze zullen zeker tussen de regels doorgaan te vinden zijn, er de, de komt echt een stevig, fors beleid. Maar het is een realist, dus hij zou dat moeten uh, kunnen verkopen, lijkt me. Goed, dan heb je nog uh, Stef Blok, dat is de huidige fractievoorzitter. Die komt dan weer op dat uh, nieuwe ministerie wonen en rijksdienst terecht. Dus die moet dan een gezicht gaan geven aan het mes in de hypotheekrenteaftrek. En, en, en wat betekent het ministerie van rijksdienst in Hemelsnaam? Ja. Ja, het klinkt een beetje raar, het ministerie van Rijksdienst. Uh, nou, sowieso denk ik... Vroeger praten we wel eens over Melkertbanen... maar dit is uh, zeg maar een ja. rouwvoetbaan. Hè. Uh, die zat vroeger uh, onder volksgezondheid... en die hield zich bezig met uh, de jeugd. Nou, daar hebben we verder, uh, sinds dat kabinet niet meer bestaat... nimmer meer iets over gehoord, over die post. is volledig verdwenen. Ja. Nou, dit is ook zo'n post, uh, minister zonder portefeuille. Nou, ik kan me niet uitleggen. Een, een beetje een half ministerie. Maar ik moet er wel bij zeggen... Er gaat op die Rijksdienst wel heel veel gebeuren. Het aantal ambtenaren, dat wil de VVD al jaren. Ja. Dat zal drastisch worden ingekomen. In het verleden lukt het niet. Minder Provincies ook Provincies moeten. Ja. Nee, maar provincies moeten uh, uh, hervormd worden, minder gemeentes. Nou, dat is een gigantische operatie. En ik hoorde van de week al van de minister, uh, demissionaire minister van Binnenlandse Zaken, Spies... dat het wel een hele klus is om en wonen, en ja. Binnenlandse Zaken... en niet te vergeten uh, Curaçao en omgeving ja. in je pakket uh, te hebben. Dus ja. het is ook weer niet zo raar dat daar iemand apart op gezet wordt. Goed, tot slot, laten we nog even bij de poppetjes blijven. Want over de inhoud kunnen we niet al te veel meer zeggen... aangezien we dan tot nu toe moeten wachten... Uh, dan hebben we ook nog Janine Hennis Plasgaard, die nu opeens wordt genoemd op uh, Defensie. Voormalig Europarlementariër, heeft uh, 2,5 jaar in de Kamer gezeten. nu. Uh, ik dacht dat daar tot voor kort ook nog andere mensen voor werden uh, genoemd. Als ik de kranten goed heb gelezen en uh, mijn bronnen goed heb geraadpleegd. Ja, er zijn uh, verschillende namen uh, voorbijgekomen. Ook de minister die het eerder uh, was: en Kamp. Kamp. Ja. Uh, maar niet te vergeten, Hans van Balen. Dat is een. een, een van de top, VVD in Europa. Een topper uh, toch wel uh, binnen de VVD. VVD nog steeds. En die uh, had er misschien heel stiekem ook wel een beetje op gerekt. Maar ik denk dat. Uh, ik, uh, een paar dagen geleden was dat echt nog 50-50. En ik sluit niet uit dat de VVD, op grond van de lijst die de Partij van de Arbeid op tafel heeft gelegd met Asje, met een aantal uh, nieuwe gezichten, een aantal uh, vrouwen erin. Ja. Dat uh, Rutte heeft gedacht. potverdorie, ik moet ook iemand hebben. Niet alleen die oudere bekende gezichten. Ik moet uh, een uh, leuke jonge vrouw ook in dat kabinet. Net hebben. Ja. Nou ja, weet je wat? Uh, gaan we doen. Hennis Plasgaard. Bovendien denk ik... zij is niet voor niks ooit uit Brussel gehaald. Naar Den Haag. En niet om in de bankjes te zitten... en ja en amen te zeggen. Dus nee. want anders was ze volgens mij vertrokken. Het is wel bijzonder. Een, ja. een, een en daarmee heeft Rutte dan hoog. meer vrouwen dan Samson. Dat wil zeggen in zijn kabinet. Uh, ja, en, inderdaad. Dat laatste is belangrijk in zijn kabinet. Ja. <laughs> uh, en er werd uh, achter de schermen gewaarschuwd... omdat de Partij van de Arbeid al de buitenlandhoek heeft... met ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken... Uh, dat, uh, dat daar wel een sterke minister van Defensie tegenover zou moeten staan. dan. Ja, dat is al het spel, zoals dat gespeeld wordt... wie is de baas in de buitenlandhoek... en wie heeft het makkelijker... en wie heeft het meeste binnengehaald? Nou, Ik moet je wel zeggen... de Partij van de Arbeid zit natuurlijk met uh, buitenlandse zaken. Timmermans heeft ook het Europa-dossier weer naar zich toegetrokken... wat ook de premier doet. Maar de staatssecretaris voor Europese zaken... Ja. die functie is geschrapt. Uh, is maar de PvdA heeft, heeft aardige posten binnengehaald... maar heeft ook zware posten... Ja. Uh, en dus moeilijke verhalen te verkopen Inderdaad op sociale zaken... Financiën, de chef-bezuinigingen, het is allemaal niet eenvoudig. Goed, om één uur weten we meer over de inhoud van dat concept-regeerakkoord. Ik dank u ja, wel, Kees. Ja, en het motto, hoop en, ik. En ja, het, het motto, ja. Het motto, dat is belangrijk, hè. Dat is, uh, samen wordt het allemaal heel erg, denk ik. <laughs> dank je wel, Kees. Vanuit Leiden in dit geval. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Nederland kampt met een paardenoverschot. Er zijn in de afgelopen jaren nog nooit zoveel paarden geslacht als in 2012. En de vraag is, wat er gebeurt er precies met het paardenvlees? D. Van Riet van de platform Vlees.nl heeft het antwoord. Paardenvlees is een heel klein segment in het aanbod aan vlees dat we in Nederland hebben. Uh, nog geen procentje. Um, het gaat naar paardenbiefstuk en naar paardenrookvlees. Dan is het herkenbaar in de winkel. Maar het wordt ook verwerkt in snacks zoals kroketten en frikandellen. Uh, waar het goed gebruikt kan worden omdat het een magere structuur heeft. Het geeft wat bite, en het geeft wat kleur en het is, uh, het is voedzaam. Maar het is wat minder gangbaar in het uh, normale aanbod. Omdat er natuurlijk een sentiment rond paardenvlees hangt. Daardoor kan het goed gebruikt worden voor uh, overige producten waar dat wat minder een rol speelt. Al antwoord van D. van der Riet. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Bergen. En daar is Sander Bakling. Als ik door het hek kijk, hier zie ik bedrijvigheid. Vrachtwagens, hopen zand, kabels, mannen in fluoriserende kleding hijskranen, dat alles op een afgebakend terrein, midden in het natuurgebied de Loterijlanden, drassig weidevogelgebied tussen Bergen en Alkmaar. Vandaag begint hier energiebedrijf Taka Energy aan de bouw van de grootste gasopslag van Europa. Gas wordt hier in de zomer in lege gasvelden gepompt, zodat het in de winter, als het nodig is, gebruikt kan worden. Een parkeergarage voor gas wordt het genoemd. Naast mij staan Simon Nix en Rick Lindhout van de actiegroep Gasalarm. U heeft zich twee jaar lang tot aan de van Staten verzet tegen deze gasopslag, maar u heeft verloren. Uw voornaamste bezwaar was het risico op aardbevingen. Zie me niks. We zijn net even bij uw huis geweest en u heeft me een scheur van een meter laten zien in uw huis. Uh, is dat gevolg van een aardbeving? Ja, dat is zeer waarschijnlijk de aardbeving van 2001, uh, die, in Bergen, die we in Bergen gehad hebben. En uh, na 2001 is die scheur ontstaan. Nee. Hoeveel van die aardbevingen zijn er al geweest? Vier aardbevingen hebben we hier gehad in 1994 en in 2001. Waarbij 2001 de zwaarste aardbeving ooit in Nederland ten gevolge van gaswinning. En hoeveel huizen zijn er beschadigd? Ongeveer 350 huizen zijn, hebben min of meer schade. Uh, uh, gemeld. En dat is af, uh, min of meer afgehandeld. Ja, ja. Nou zeggen uw tegenstanders en in de, raad, de uitspraak van de Raad van State is dat ook bevestigd, dat het risico op aardbevingen niet groter is dan in de tijd dat er nog gas gewonnen werd in Bergen. Ja, daar uh, zijn wij het niet helemaal mee eens. Uh, de, dat, dat gas is gewonnen in 30 jaar. Geleidelijk is het veld leeg gemaakt. Nu wordt het in drie maanden tijd opgepompt en een half jaar later weer leeggetrokken. En dat jarenlang. En wij denken dat daardoor het risico, de kans op een aardbeving, groter wordt. Je moet denken aan een soort materiaalmoeheid die ondergronds kan optreden. Rick Lindhout, voorzitter van actiegroep Gasalarm. Um... Uh, uh, uh, uh, stel nou dat die aardschokk aardschokken er komen inderdaad. Hè? Het verantwoordelijke bedrijf, Taken Energy, heeft gezegd dat ze de schade aan uw huizen zullen vergoeden. Stelt u dat gerust? Nee, absoluut niet. In het verleden hebben we gezien dat uh, bij dit soort schades die ook in Groningen zijn opgetreden en ook hier... Dat daar zeer minimalistisch mee wordt omgegaan. En dat men alleen de cosmetische schade herstelt. Dat er wordt afgedongen op de kwaliteit van het huis, etcetera, et cetera. Je moet het vergelijken met een verzekeringsmaatschappij die ook altijd probeert om zo min mogelijk uit te keren. En dat is wat we tot nu toe zien, dus we hebben er geen vertrouwen in dat Taka dat beter gaat doen. Toch heeft Taka eh, bij monden van hun CEO, meneer Hoogstraten, eh, dat, dat, dat bevestigd tegenover collega's van mij dat zij eventuele schade zullen vergoeden. Ja. Ja, het is natuurlijk eeuwig jammer dat meneer van Hoogstraten van vanmorgen het niet heeft willen komen. Dan had hij dat nog eens een keer kunnen bevestigen. Wij geloven er niet in. Nee, hij heeft inderdaad niet in het gesprek deel willen nemen. Eh, heeft u het zo lastig gemaakt de afgelopen jaren? Ja, blijkbaar. Het is, uh, we hebben natuurlijk uh, voor flink wat vertraging gezorgd. En uh, dat zullen ze ons misschien niet in dank afnemen. Oké, okay, nou. Tot slot, uh, Demissionair Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen komt vanmiddag het startschort geven voor de bouw van deze gasopslag. Uh, het zou een feestelijke dag moeten worden, maar als ik zo naar het gezicht van u kijk... mijn lint dan krijg ik niet direct het idee dat er iets te vieren valt. Nee, we zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee dat we hier een opslagplek krijgen... voor handelsgas, wat uh, gewoon bedoeld is als, uh, ja, als speculatiebron. Dus niet voor consumenten? Nee, absoluut niet. <coughs> Iedereen die het gas wil kopen, kan het kopen. En uh, dat zullen met name, met name industriële partijen zijn. Oké. Okay. Helder, dank u wel. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Straks Turkse premier Erdogan bezoekt Duitse Turken... en daar zijn de Duitsers helemaal niet zo blij mee. Maar eerst. Kairos ode aan de doden. Voor wie steek jij een kaarsje aan? Meester Kok, Kas Spijkers is overleden. Kaspijkers, een van de beste koks van ons land overleed deze dag vorig jaar. Hij was chefkok, televisiekok, schrijver van kokboeken en leermeester. Samen met ondernemer Aad Oudborg. Oudborg, moet ik zeggen, reisde hij de hele wereld over. Eigenlijk vlak nadat Kas overleden was, ik denk een uur daarna... voelde ik dat ik gewoon langs Kas moet. Dus ik uh, kwam onaangekondigd, uh, belde ik aan. En toen was Kas net overleden. En dat was natuurlijk wel een heel raar, vervelend moment. Aan de andere kant ook ben ik blij dat ik dat... Ik dat... ...toch nog hebt meegemaakt, hè, om afscheid van hem te nemen. Iets zei me van, ah, je moet erheen. En toen ben ik daarheen gegaan. Want dat had ik al eerder in het ziekenhuis ook gedaan een paar keer. Dat ik gewoon onaangekondigd binnenviel. Ja, en dat vond hij dan toch uiteindelijk heel leuk. Ja. Goedemiddag. Ik ben hier in de studio waar Traumhoffzeit opgenomen wordt. En een fantastische vakvrouw die dat presenteert, die ga ik vragen om aan mij te gaan kopen. Ik heb met Kaspijkers Pijkers is natuurlijk heel lang samengewerkt. Toen in 1994 ik mijn bedrijf Princess begon, keukenapparaten, uh, ben ik als eerste naar Kassen gegaan. Want als de beste kok van Nederland met je producten wil werken, dan moet het goed zijn. En uh, vanaf 1994 zijn we echt, uh, nou ja, ik denk wel 80 dagen per jaar, uh, 100 dagen per jaar de wereld rondgereisd om ons merk te promoten. En ik moet zeggen, ja, we hebben echt nog nooit een woord gehad. Fantastische man, fantastisch. Man. Ja. Nou, Cas was zo'n amabele, boegondische, gezellige, lieve ja, man. Uh, zo inspirerend. Uh, maar ook van het hoogste niveau, want Cas wilde het allerbeste. Uh, hij nam met niets genoegen, dat moest echt top zijn. Koken met sterren, toen waren we net met Cas, uh, ja, zeg maar, uh, begonnen... En... Ja, toen kreeg hij ook meteen de aanvraag om koken met sterren te gaan doen. En daar is inderdaad het grote publiek uh, natuurlijk bekend met Kas Ja. En natuurlijk met voila. Hè, want ja, iedereen kent nog steeds voila. Dat is door kas in Nederland bekend geworden. Iedere keer als hij een gerecht uh, klaar had of iets, dan zei hij voila. En dan nou, eet smakelijk of wat het ook mag zijn. En nog steeds als iemand dat woordje voila zegt, dan denkt iedereen aan kas. Ja. Iedere keer als ik het erover heb, dan zeg ik... God, wat jammer, dat was toch een hele dikke vriend. En, en we hebben zo ontzettend veel gelachen. Dat was toch altijd een hoop gezelligheid en warmte om je heen. Kairos Ode aan de doden. Voor wie? Wie steek jij een kaarsje aan? De ode van Aad Auborg aan Casperkers. Hij overleed vorig jaar op deze dag. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 7 voor 10, snel door naar Duitsland. De Turkse minister-president Erdogan gaat op bezoek in Berlijn vandaag. Daar opent hij morgen de nieuwe Turkse ambassade. En de Turken kijken uit naar zijn komst, maar de Duitsers zijn sceptisch. Rob Zavelberg, onze man in Berlijn, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn die Duitsers zo sceptisch? Ja, dat ligt vooral aan het uh, nationalistische gedrag van uh, Erdogan... die vaker in uh, Duitsland op bezoek komt. En dan niet alleen bij Merkel op de t maar vooral ook zijn uh, Turkse landgenoten in... Uh... Duitsland uh, ja, uh, uitnodigt en uh, vaak ook een soort verkiezingscampagne dan uh, voor hen uh, organiseert. En vandaar dat zijn bezoeken ja, toch een beetje uh, sceptisch gezien worden. Uh, ja. Vergelijk het bijvoorbeeld met de Marokkaanse koning. Uh, als die in Nederland in een moskee gaat uh, speechen, dan ja, vindt men dat misschien ook niet zo, uh, zo prettig in eigen land. Nee, want de Turken kunnen stemmen, hè? ook als ze in Duitsland wonen, toch? Ja, met een dubbel paspoort natuurlijk. Er zijn uh, veel Turken in Duitsland die hebben bijvoorbeeld alleen hun Turkse paspoort. Dus dat zijn gewoon uh, Turkse staatsburgers. Maar ook met een dubbel paspoort kun je natuurlijk uh, ook uh, stemmen. En dat uh, is natuurlijk, ja, als het gaat om een uh, minister-presidentschap... of om een, uh, de verkiezing van een president, erg belangrijk. Ja, nou kijken wij hier toch met uh, enig fronsen naar de man... Uh, gezien zijn uh, recente uitspraak en trouwens ook uh, verder terug in het verleden. Waarom is hij zo populair bij de Turkse Duitsers? Ja, omdat hij, denk ik, geen uh, blad voor de mond neemt. Hij zegt waar het op staat en hij uh, doet dat ook al vaak op een hele emotionele manier. Bijvoorbeeld in Düsseldorf had hij een soort uh, stadion georganiseerd uh, de laatste keer... Uh, met bijna 20.000 man. en uh, ja, Hij zei ook van, uh, dat eigenlijk bijvoorbeeld het uh, aanpassen, het integreren... dat hij dat min of meer zag als een misdaad uh, tegen de menselijkheid. En, ja. uh, dat het allemaal niet zo uh, uh, moest zijn. En dat de Turken vooral in eerste plaats Turks moeten zijn en daarna pas uh, Duits. Juist. Met andere woorden, dat is een uh, tamelijk omstreden opvatting... Uh, zeker in de ogen van Angela Merkel, met wie die overigens ook om de tafel gaat zitten. Woensdag namelijk om te praten over het grensconflict met Syrië. En dat is niet uh, zonder uh, belang, want daar dreigt mogelijk op enig moment gewapend ingrijpen. Ja, absoluut. Kijk, er zijn natuurlijk al uh, schermutselingen langs uh, de, de grens daar. Er zijn veel vluchtelingen uit Syrië naar Turkije uh, gevlucht... En natuurlijk beschietingen over een weer, dus uh, dat is erg gevaarlijk. Vooral omdat uh, Turkije natuurlijk lid is van de, van de NAVO. En een aanval op één NAVO-lidstaat kan natuurlijk ook worden gezien als een aanval op allemaal. Dus dat zou zelfs kunnen betekenen, uh, in theorie, maar ook mogelijk in de praktijk... dat uh, Nederland en bijvoorbeeld ook Duitsland in dat conflict worden meegesleept. Juist. Hoe is de verhouding onderling tot slot tussen uh, Merkel en uh, Erdogan? Nou ja, ik zou zeggen erg uh, dynamisch. Uh, er is natuurlijk heel veel uh, gewin voor uh, Duitse bedrijven in Turkije. De, de, de economie loopt uh, natuurlijk niet zo slecht. Uh, anderzijds is het grote probleem met de Europese Unie. Dus uh, Turkije kan lid worden van de Europese Unie. Maar vooral Merkels partij, de CDU, die wil dat eigenlijk partout niet hebben. Rob Savelberg, onze man in Berlijn. Ik dank je wel straks, dames en heren. Oproep van de Nationale Ombudsman aan het nieuwe kabinet. Maak niet te veel wetten. Waarom, hoort u in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo.